Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verdachten van de bomaanslag in Marrakesh van vorig jaar... hebben in hoger beroep zwaardere straffen gekregen. De twee hoofdverdachten kregen de doodstraf. In eerste instantie had een van hen levenslang gekregen. Of ze ook werkelijk ter dood worden gebracht is de vraag... want de doodstraf is in Marokko al twintig jaar niet meer uitgevoerd. Zeven andere verdachten kregen straffen van twee tot tien jaar. Bij de bomaanslag in april vorig jaar kwamen zeventien mensen om... onder wie een Nederlander...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 Nog heel even en de lente kan losbarsten. Meteorologisch gezien was dat al op 1 maart. Astronomisch gezien moeten we nog heel even wachten. Maar gevoelsmatig hangt het al helemaal in de lucht... Echter, op dit tijdstip kunnen we toch niet ontkennen dat we in het diepe donker gedompeld zijn. Een mooie aanleiding voor een hoorspel getiteld Een stem in de nacht van Wolfgang Graatz. Geboren in 1926 en overleden op 11 maart 1999. De vertaling is van Therese Kornips en de NCRV zond het uit in 1968. De regisseur was Wim Pauw, onder meer zijn de stemmen te horen van Jan Borkes, Piet Ekel, Harry Bronk en Bert Dijkstra. De jonge vink, gespeeld door Erik Plooyer, hangt een aanklacht wegens landverraad boven het hoofd. Degene die hem verklikte, denkt dat hij een held is. Hoe een en ander zich ontrolt, hoort u de komende 55 minuten, luistert u naar Een Stem in de Nacht. Uh, wie, wie kan dat zijn? Politie, open de alsjeblieft. Politie. Uh, wat wenst u? Mag ik uw naam weten? Fink. Harad, geboren 23 november 25 hier in Berlijn. Uh, ja. En op het ogenblik woonachtig in Rio de Janeiro. Ik, ik ben eergisteren aangekomen met het vliegtuig. Dat klopt. Maar wat wilt u van me? U gaat met me mee. Waarom? Weet ik niet. Je staat enkel ter opheldering van een zaak uit het jaar 1944. Dress hoort u wel van officier van justitie. Uit 1944? Inderdaad, ja. 1944. Wat valt er dan nog op te helderen? Dat moet u mij vertellen. Van u komt de klacht. Van, van mij? Alstublieft. Is dit niet uw handschrift? Inderdaad. U komt met een bezwaarschrift dat uw zaak nog altijd niet is afgesloten... en u schrijft... Dat het me niet met rust laat. Juist. Maar hoezo is die kwestie niet afgesloten? Ik weet het niet. Ik heb uw dossier gehaald. In het uittreksel van uw strafregister staat... eerst in 43... Zes maanden gevangenisstraf wegens het onbevoegd in het bezit hebben van vuurwapens... in gevolge uitspraak van het kantongerecht van Berlijn. In de Moabit-gevangenis vanaf 23 november 1943... Dat strafregister deugt niet. U hebt nooit straf gehad? Voor dat pistool had ik normaal niet een 100 mark boete moeten hebben. Er waren vermoedelijk nog andere redenen in het spel. In het spel, ja. Ik zat helemaal niet voor dat pistool. Maar... Voor landverraad. Voor... En u leeft nog? Dat heb ik te danken gehad aan het haar van een getuige. Hoezo? Die getuigen zijn haren waren te lang. Ja, wat had dat met de zaak te maken? Dat zou ik zelf ook wel eens willen weten. Vertel uw verhalen. eens. Ik was bij de luchtmacht. Het afweer geschud bij de dierentuin. Toen was u nog op school? ochtends op school, smiddags recruut, En s'nachts werd ik ingezet als luchtmachtsoldaat. We waren toen hij erg veelzijdig... En bovendien waren we wel oud genoeg om ons te laten neerknallen... maar niet om sigaretten te roken. Wat hebben die sigaretten met de zaak te maken? Die werd door de sigaretten aan het rollen gebracht. Bij een inspectie. De luid had toch al zoveel met me op. Je kam zit weer in de boter, Fink. Boter hebben we niet, luitenant. Het is maar margarine. Uit de mond ook nog. En wat is dat hier? In je broodzaak? Sigaretten. Dat zie ik, ja. Egyptische notabene. Onze soldaten zijn blij dat ze wat op hun bonnen krijgen... en het grut de Egyptische sigaretten. Waar komen die vandaan? Uit België luidt. 40, 80, 120. Hoe kom je aan dat spul? Zwarte handel? Nee, heb ik cadeau gekregen. 120 sigaretten? Wil jij me dat wijsmaken? Je denkt zeker dat ik gek ben, hè? Waar heb je die dingen vandaan? Cadeau gekregen. Van wie? Van een Belg. Van een Belg? Ik denk toch zeker niet dat... Wacht eens even. Een Belg. Een vijandelijke buitenlander. Ik dat goed dat je doe, hè? Hij werkt hier bij Siemens. Je schijnt hem er goed te kennen. Oh, We hebben wel eens gepraat samen. Dus jij praat met buitenlanders, met Belgen nog wel. En waarover? Over van alles en nog wat. Dat zal wel. Hoe heet die man? Weet ik niet. Dat weet je niet. Maar geef je wel sigaretten. Je praat met hem over van alles en nog wat. En daarna geeft hij jou sigaretten. Vind je niet dat dat wat merkwaardig klinkt? Ik heb ze nog eenmaal van hem cadeau gekregen. Waarom weet ik niet? Dat krijgen we er gewoon genoeg uit. Waar ontmoet je hem? We ontmoeten elkaar niet. Zeg Jan Ja, laat. Dus ook Finkse Vinkse plunjezak. Gooi alles maar op tafel. Zeker, laat. Nou, ondergoed. En hier zijn wat paparazzen. Even notitieboekje van vanaf. Wat nou? Luister, een pistool. Het. En... Oppassen. Niet aankomen, Wiesel. Nee, laat. Voor de vinger afdrukken. Een pistool. Waar komt dat vandaan? Heb ik gekocht. Van wie? Mag ik vragen van wie? Van die Belg. Uiteraard. En die heb je verrekend. Verrekend? Met wat jij aan hem hebt geleverd. Wat kan ik hem nou hebben geleverd? Doe niet of je zo stom bent als je eruit ziet. Dan heb je trouwens niks. Wiezel, Ja, is in voorlopige hechtenis genomen. Breng hem weg. En de volgende ochtend hadden ze het allemaal keurig in elkaar geknutseld. Hoe bedoelt u, in elkaar geknutseld? Oh, dat hoorde ik zelf pas bij het vooronderzoek voor de krijgsraad. Inmiddels is er allerlei voor de dag gekomen. Aantekeningen over de kanonnen. We moesten toch notities maken als we les hadden? Op briefpapier. Klaar om te versturen. Ik, ik, ik had geen schrift. Zo, en wat is dit hier? Een aquarel. Juist. Maar een aquarel waarvan? Van de luchtaviatoren. Met de dierentuin op de achtergrond. Dus een situatieschets van de luchtafweertoren. Hoezo een situatieschets? Hoezo? Dat hoort u nog wel. En wat is dit? Niks. Ik, ik bedoel, ook een aquarel. Wat stelt het voor? Die strepen en die figuren? Die, die heb ik zomaar neergezet. Ik, ik ben eens naar een tentoonstelling geweest. Ontaarde kunst. Daar hoort u wel thuis, ja. Nou, toen heb ik het ook eens geprobeerd. Als u denkt dat u mij wat op de mouw kunt spelen. Hè? Wat is dit voor een notitieboekje? Gewoon een notitieboekje, niks bijzonders. Nee, nee. Hier bijvoorbeeld, repertoire van het Staatstheater. Maandag, maskerade, met in de hoofdrol Herman Geuring. Dinsdag, de heerser, met in de hoofdrol Adolf Hitler. Woensdag, de model-echtgenoot, met in de hoofdrol Joseph Goebbels, enzovoort. En op zondag spelen ze allemaal samen de rovers. Wat staat u daar nou nog te lachen? Het zijn toch maar grapjes? Inderdaad, genummerde grapjes zelfs. 118 genummerde grapjes! Verderop staan er nog meer. Vind je dat allemaal <laughs> zo om te lachen? Door dat gebrul van hem werd het allemaal nog belachelijker. Daarbij zat zijn uniform vol vlekken. Dat viel u op. Ik, ik vond het wel gek om steeds maar naar die vlekken te kijken. Hem irriteerde het en ik had reuze plezier. Als je bij zoiets staat te grijnzen, ben je zo lekker superieur. Maar hij had alle macht in handen. Hij had u kunnen laten fusilleren. Best mogelijk, maar niet met recht. Doet dat nog ter zake als u dood bent? Of in de gevangenis zit? U kwam toch in de gevangenis terecht? De Weermachtsgevangenis in Tegel, in voorarrest. Daar zat ik in een cel af te wachten. Tot ik op een ochtend gehaald werd voor het Hoog Militair Gerechtshof. Het Hoog Militair Gerechtshof? Nou, nou. Dat was niet mis. Vond de korporaal ook die met me meeging. Niet mis, hè? Dit gebouw. Marmeren. Rode lopers. Het lijkt wel een paleis. In Italië zie je dat veel. Mm. En die auto's buiten, hele gezien, mm. allemaal sleeën. Het hele gebouw zit dan ook vol generaals. Mm. Iedere rechter is generaal. Ja. Er zitten er minstens drie in een raad. En dan nog twee overste's of zo. Mm -hmm. En ze hebben hier vier krijgsraden. Dat zijn al twaalf generaals. En als ze dan ja. nog dubbel bezet zijn, 24. Denk je dat die van jou dubbel bezet is? Geen idee. Moet wel. Voor het geval dat er een paar uitvallen. Ja, en, en dan heb je nog de president en de rest. Er zitten in dit gebouw wel dertig generaals. Hmm. Of misschien wel meer. Kamer 129. Wij moeten kamer 34 hebben. Rijskies, Anwalt, die en die. Zo'n naam dat is nooit te lezen. Zijn rang is luitenant kolonel. Hij is maar een ambtenaar. De generaals niet. Die zijn allemaal echt. Hmm. Maar de advocaat fiscaal bij de hoogmilitair gerechtshof is weer generaal. Zelfs brigade-generaal. Ja, hè? He? Het is me wat, hier. Hmm. Er komen hier alleen zware gevallen, spionage en zo. Vorige week hadden ze een Engelse kapitein die met zijn parachutes afgesprongen. Ze ja, hadden al wel de pijp uit zijn. Mooie vent. Eigenlijk... Maar mag ik het er natuurlijk niet over hebben, maar bij jou geeft het niet zo erg. Jij kan toch niet veel meer doorvertellen. Waarvoor kom jij? Ook voor spionage? Geen idee. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar je komt er niet van verder mij. Die, die, die krijgen alles uit je. Hier is het. 34. Achter het bureau zat een lange schrale vent met een lorgnet. Hij snoot de hele tijd zijn neus en kneep hem verschrikkelijk. Voor u? Voor tocht, voor ongedierte. Dus ook voor mij. Zo te horen beschouwde u de hele zaak als een grap. Dat was het ook. Landverraad? Dat was de codenaam die ze voor hadden bedacht. De aanval op Engeland, dat kinderkamerspelletje van ze, heette Zwaard der Teutonen. En met mij speelden ze landverradertje. Maar dat gelooft u toen toch niet? Dat deed ik wel. En wat zei de advocaat fiscaal dan wel? Liet me getuigenverklaringen horen. Theodor Bonhof, Hulpkracht bij de luchtmacht. Dat was een kamergenoot van u? Verklaard? Euh, Fink had het er vaak over dat hij een spion van de Engelsen kende. Dat is niet waar. U hoort zo dadelijk de verklaringen van de andere getuigen. U kende een Belg, genaamd André Mulot. Van hem heb ik sigaretten gekocht. U geeft dus toe dat u hem kent. Tijdens het eerste verheur wist u niet hoe hij heette. De naam is me later weer te binnen geschoten. Hopelijk schiet u nog meer te binnen. U beweerde toen ook dat u die sigaretten cadeau had gekregen. Ik, ik wou niet gekocht zeggen uh, zwarte handel, begrijpt u? Maar nu zou zwarte handel u niet meer zo slecht van pas komen, niet? Ik heb ze gekocht. Dat weet Bonhoff ook. Die heeft er ook wat van gekocht. Van u? Nee, van André. Daar redt u het niet mee. We hebben nog meer getuigen. En hun verklaringen kloppen volkomen met elkaar. Hoe verklaart u dat? Ik weet niet hoe ze erbij komen. Hebben ze het soms onderling afgesproken? Met z'n allen tegen u? Een samenzwering. Klaus Lemmert, ook een kamergenoot van u, verklaart... We kwamen uit een café, de Oelands En we hadden een fles liqueur gedronken. Die had Max meegebracht. Max Liebel, een vriend van me. Dat klopt. Uw geheugen functioneert voortreffelijk af en toe. U zei... Morgen geef ik mijn spion weer twee tekeningen... dan hebben we een hele tas voor liqueur. Klopt dat? Nee. Drie getuigen beweren het. Ik kan het me niet herinneren. <laughs> we zijn weer bij een leemtje in uw geheugen beland. Ik heb het ook niet gezegd. Natuurlijk had ik dat gezegd. Maar niet op die manier. We liepen maar wat onzin uit de kramen. Vrij gevaarlijke onzin. Gevaarlijk was alleen dat ze die onzin ernstig opvatten. Formeel waren de getuigenverklaringen dus juist. Ja, maar formele waarheden zijn geen waarheden meer. Waar moet je je anders aan houden? Bij een vooronderzoek? Weet ik niet. Ik doe nooit aan vooronderzoek. Bij een vooronderzoek moet je nuchter blijven. En mag je niet fantaseren. Maar de advocaat fiscaal fantaseerde wel met die zuiver formele waarheden. Verder beweert Theodor Bonhof dat u Engelse nieuwsberichten zou hebben genoteerd en vermenigvuldigd. Dat is niet waar. ...om ze vervolgens te verspreiden. Nee. Heeft uw vriend Bonhof dat soms gedroomd? We waren een keer samen op de Dam. Tijdens een luchtalarm om drie uur smiddags, klopt. Toen gooiden de Tommies pamfletten af. En naast ons stond op een zuil een aanplakbiljet dat iedereen die ze opraapte of las, de doodstraf kreeg. Waar u zich natuurlijk niet aan hebt gestoord. De andere mensen stoorden zich er ook niet aan. En daar moesten we om lachen. Zoals ze allemaal achter die dingen aanholden. Vertelt u me nou geen spookjes? Geen mens raapt vijandelijke strooibiljetten op. Overigens heeft dat niets met de zaak te maken. Wel degelijk. We zeiden dat je die dingen op die manier net zo goed op de reclamezuilen kon plakken. Als iedereen ze toch leest. U zei dat. Hij ook. En u zei Voorts dat je ze wel zou kunnen verkopen. Ik zei, de mensen zijn zo op die dingen gebrand... dat je ze zelf zou kunnen verkopen. Slaat u niet zo'n onzin uit? Het is in elk geval wat ik zei. U wil de Bonhoeff ertoe overhalen Engelse nieuwsberichten over te typen... om ze in de cafés van de Dam rond te delen. Nee. Heeft hij dat soms ook gedroomd? We hebben het allebei gedroomd. Bonhoeff liet alleen maar een deel van de droom weg. Welk deel dan? Waarin we die dingen al in Café Hilbrich op de wc-deuren hadden geplakt. Hebt u dat heus? Dan was u dus, om zo te zeggen, een verzetstrijders. Laten we uit dat vaatje maar niet tappen. Een etiket heb ik niet nodig. Nou, pamfletten verspreiden. We hebben geen pamfletten verspreid, maar met vuurwerk gespeeld. Nogal vreemd vuurwerk. Daar waren het dan ook vreemde tijden voor. Maar een zekere mate van anti-zijn... Dat kwam door de school waar ik op zat. Een particulier schooltje. Een soort elite-school, maar dan in negatieve zin. In elk geval iets aparts. Joden of half-joden die niet meer op een staatsschool mochten. Duitsers die vroeger in het buitenland zaten. Zoons van partijbonzen die van de uiteindelijke overwinning verwachten... dat die alle schoolkennis overbodig maakten. En verder nog allerlei slachtoffers nergens in paste. Een wonderlijk mengelmoes. Wat wereldbeschouwing betreft ex Maar die Bonhof, daar had u toch van uw kant bezwarende verklaringen tegen kunnen afleggen. Tegen een getuige als je Trouwens, dat was een bekentenis van mij geweest. Maar in hoor horen geen bekentenissen. Dan gaat de spanning eruit. Griezelfilms? Of slapsticks, met de logica van dien. Zoals een auto vliegt omdat er een gans in de kofferruimte zit. Van wie stammen dergelijke conclusies? Van de advocaat fiscaal. Waarom bent u niet bij de Hitlerjugend? Ik ben er niet bij. Nee. Dat zei ik al. Waarom niet? Vraag ik. Ik heb er geen zin in. Dat moet toch elke jongen plezierig vinden? Sport boven, trainen. Wat doet u in de vrije tijd? Zwemmen, roeien, fietsen, tennissen, zwinter skiën. Wat is dat dan? Sport, training. Maar niets wat iemands gemeenschapszin ontwikkelt. Hebt u een vriend? Ja, ik heb er een. Eén. Nee, twee. Meer niet? Dat heb ik genoeg aan. Dat is geen antwoord. Ik wil weten of u maar twee vrienden hebt. Dat zeg ik toch? Hm. En een vriendin? Ja. Is ze in de Deutscher medel? Wat heeft dat ermee te maken? Dus niet als ik het wel heb. U bent dus geen lid van de Hitlerjugend... omdat de nationaal-socialistische ideologie u vreemd is. Dat heb ik niet gezegd. Anders was u toch wel bij de Hitlerjugend, nietwaar? Dat ziet u toch wel in. Langzamerhand begon ik het in te zien. Dat ik er tegen was... Er tegen zijn moest. Daarvoor was u dat niet? Ook al, maar zonder het te beseffen. Dat maakt in essentie geen verschil uit. Ah, juist wel, in essentie. Als ik van tevoren had geweten dat ik er tegen moest zijn, dan was ik het ook geweest. En als u dan te pak hadden gekregen? Je struikelt op straat alleen als je in gedachten ergens anders bent. Zodra je de werkelijkheid in gedachten betrekt, gaat alles van een leien dakje. Een interessante stelling. En hoe ging het bij u? Gewoon, zoals te doen gebruikelijk. Wachten akte van beschuldiging zoals het hoort in een griezelfilm alles streng geheim daarna de rechtszaak net zo pronkerig als die korporaal had voorspeld drie generaals één overste en een major waren leden van de raad het knijpbrilletje trad op als aanklager voldoende grond aanwezig de beklaagde te verdenken staatsgeheimen te hebben uitgeleverd aan een vijandelijke macht bewijsmiddelen aantekeningen van de beklaagde met name over wapens en uitrustingstukken. De getuigenverklaringen? Meneer de advocaat, een door getuigen. Kunnen we niet heen? Wilt u het hoofd nog als op meer hebben van de betekening waarvan de betekenis niet door beklaagde wordt opgehelderd. Als mede de verklaringen van de beklaagde zelf. Beklaagde, Wat hebt u ons te vertellen? Deze aquarel. Stelt een nauwkeurige situatieschets voor van de luchtafweerturen, heel juist. Da Daar heb ik niet bij stilgestaan. Dan weet u het nu. Ja, maar trouwens, iedereen kent hem. Ook de kanonnen. Het is een tien jaar oud model. U vertelt ons niets nieuws. Ja, maar, maar dan kennen de Engelsen ze vast ook. Dat is wel aan te nemen. En waarom zou ze dan voor mij een beschrijving willen kopen? De beschrijving als zodanig zou inderdaad niemand van u hebben gewild, maar wel als pressiemiddel. Als pressiemiddel is hun er erg veel aan gelegen. Voor zoiets is een dingetje van niks al genoeg. Niet waar? Dat weet ik niet. Het is immers allemaal begonnen met dingen van niks. Met een opmerking over uw batterijcommandant bijvoorbeeld. Ik heb nooit over de luchtafweertoren gesproken. Wat betekent deze andere tekening hier eigenlijk? Niks? Ik, ik, ik heb wel eens een tentoonstelling gezien. Ja, het... ja, dat staat er in de stukken. Drie keer precies. Maar dan ook precies op dezelfde manier geformuleerd. Dat hebt u uitstekend uit uw hoofd geleerd. Maar het is zo. Er bestaan, jammer genoeg voor u, wetenschappelijke deskundigen... die zonder veel moeite achter de betekenis komen... van geheimschriften en dergelijke raadselachtige tekens. Hebt u dat nooit in uw detective-romans gelezen? Hoe luidde de oplossing van uw geheimtekens? Die is me door geen mens bijgebracht. Waarschijnlijk was ook de oplossing nog te raadselachtig. En de andere punten van de beschuldiging? Die gingen van de baan. Omdat ze te onbeduidend waren naast het landverraad. De aanklager had me al getroost. Ik kon maar één keer terechtgesteld worden. En zei u dat niet? Of had u nog altijd niet begrepen welk spel er aan de gang was? Jawel, een film. Verreter met Rudolf Vernau in de hoofdrol. Angstwekkend zo spannend. Snachts in donkere fabriekshallen. De brandkast met de constructietekeningen. De lichtstraal van een zaklantaarn, Wijd opengesperde ogen. Een schot, duisternis, stappen, groot spektakel, een grill. Maar uw eigen zaak... Die van mij... Die bestond niet. Het was alleen maar een thriller waar ik in meespeelde. Nee, ik was alleen maar iemand stand-in. Van wie? Van de hoofdrolspeler die verloren was gegaan? Die nooit had bestaan. Het was een fictie, die zaak van u. Dat wel... Het ver doorgevoerde trucje van het Indiaanse touw. Ze hingen zoveel aan het touw op... dat er een torenbouw ontstond die toen vanzelf stabiel werd. Niemand merkte meer dat er helemaal geen touw was. Niettemin behelzden die ficties ook werkelijkheid. Als u denkt, dan wat er mogelijk uit kon voortvloeien. Wat dat betreft is elk Vater Morgana werkelijkheid. We dwalen af. De generaal dwaalde ook af. Door de getuigen. Bij Lemmert, die het eerst aan de beurt kwam... hield hij zich nog keurig aan de film... Die ging ongestoord verder. Hij knapte pas bij Teddy. Bonhof, bedoel ik. Uw naam is? Bonhof. Uw voornaam? Teddy. Hoe zegt u? Theodor voluit. Teddy heet ik voor mijn vrienden en zo. Maar u bent hier niet onder vrienden en zo. Hebt u dat begrepen? Ja. Jawel, generaal, zegt men dan. Waarom verschijnt u eigenlijk in burger... Ik meen dat u bij de luchtmacht bent ingedeeld als hulpkracht. Niet meer. Ik ben opgeroepen voor de luchtmacht. Hopelijk laat u voor die tijd uw haar knippen. Hebt u mij begrepen? Ja. Wat weet u precies van de zaak? Ja, uh, ik heb samen met Vink in dezelfde opleiding gezeten. We gingen veel met elkaar omhoog vroeger al. We zijn niet geïnteresseerd in uw levensverhaal. Dat is waarschijnlijk even lang als uw haar. Komt u ter zake? Ja. Eerst uh, moet ik van vooraf aan. Zoals de zaak zich heeft toegedragen. Ja. Uh, Fink zei een keer. van die spion. we hebben namelijk. Oh nee, dat was voor die keer in de Hoelandzekker. Kunt u het niet vertellen in chronologische volgorde? U hebt tijdens het vooronderzoek toch ook duidelijke verklaringen afgelegd? Uh, toen werden me we vragen gesteld. over afzonderlijke details. Maar u kunt er niet over vertellen. Ik weet het niet. Het, het is zo chaotisch. U bent chaotisch. Hoe is het begonnen? Ja, eigenlijk helemaal niet. Het, het was... Lange heren, maar kort van die murie, hè Ik weet het allemaal niet meer zo goed. Merkwaardig. Bij het laatste verhoor wist u alles toch precies? Ja, toen. Toen dacht ik... Toen dacht hij dat hij als goed soldaat een spion moest ontmaskeren... Had hij dat gezegd? Nee, gelezen. In detectives. Wie misdadigers opspoort, is een held. En als er geen misdadiger is, wordt er een verzonnen. Wat voor concrete verklaringen legt hij nu af? Niet één. De generaal had het maar op zijn lange haren gemunt. Zulke types als u, daar zitten we nou net op te wachten. Iemand met meisjeshaar en... Wat hebt u er eigenlijk voor pak aan? Dat heeft mijn broer voor me meegebracht uit Milaan. En daar voeren wij oorlog voor. Dat u erbij kunt lopen als een Italiaanse gigolo. En vertel me nu eens op. Nou ja, Harald zei... Harald? Harald wie? Ik ken geen Harald. Fink zei een keer... Als we sigaretten willen hebben, dan moeten we eigenlijk eerst een spion op de kop tikken. Dat zei hij tegen u? Vroeg u hem om sigaretten? Nee, tegen Lemmert zei hij dat. Uh, die zat ons altijd om sigaretten te zanen. Waar had u die sigaretten vandaan? Ik had ze niet... Daarnet zei u, dat lemmert u erom vroeg. Als ik er wel eens een paar had, ja. Dat wil dus zeggen dat u er wel eens een paar had. Van die... Uh, hoe heet die ook weer? Niet van André. Die kent u dus ook? Alleen door Fink. Maar u kent hem. Ja, dat wil zeggen... Dat wil zeggen, u en uw vriend Fink zijn van hetzelfde laken een pak. En u voor de dag ermee. Ik heb toch alles al gezegd. Tot dusver hebt u alleen maar ongepastheden verteld. Of wat hebt u gezegd? Nou oh, ja... Over de Engelse zender. Dat we het daarover hadden gehad. Waarom hebt u dat overigens niet onmiddellijk aangebracht? Het leek me niet zo belangrijk. Niet zo belangrijk? Vijandelijke propaganda, dat vindt u niet belangrijk? Ja, eerst, eerst geloofde ik er niet in. Dat vind ik het meende. Hoezo? De, de manier waarop hij erover sprak. Hoe? Als een grapje soms? Ja, zo ongeveer wel, ja. Zo. En wanneer merkt u dat het geen grapjes waren? Toen hij in arrest werd gesteld, Duit Kalk zei tegen ons... Voor u nog altijd luitenant Kalk. Dat Vink landverraad had gepleegd. En dat we alles moesten zeggen wat we wisten. En toen kwam pas in uw hoofd op dat het grapje geen grap was. Hoe merkt u dat zo gauw? Nou, ik kon hem toch niet aanbrengen met de mededeling dat het maar een grap was? Uiteraard, dat kon niet. Gewichtig doen en tegelijk toegeven dat er niets achter stak. Toen kwam Lemmert nog een keer aan de beurt en merkte de generaal dat haar ook te lang was. En in het vuur van het gevecht merkte hij toen nog meer. Bijvoorbeeld toen u die fles liqueur had gedronken. U bent dat natuurlijk gewend. Wat? Liqueur te drinken. Nee, dat niet. Dan was u zeker niet meer zo erg nuchter. Maar u herinnert u nog alles. Heel precies. Tot in de allerkleinste details. Nee, dat niet. Wat, dat niet? U hebt tot dusver toch zeer duidelijke verklaringen afgelegd? Ja, bij het verhoor... De, de luid... Voor u nog altijd de luitenant. Luitenant Kalk legt ons uit hoe we het moesten zeggen. Wilt u daarmee beweren dat uw superieur u tot het afleggen van valse verklaringen heeft aangezet? Nee, dat niet. Wat dan? Nou, hij zei tegen ons uh, hoe, uh, wat, wat van belang was. Ach, ik, ik weet helemaal niet meer hoe het allemaal in elkaar zat. Maar alles wat er s'avonds laat op straat tussen u besproken werd, terwijl u bezopen was, dat herinnert u zich nog precies. Ja, dat is uh, net als met een verhaal. Dat onthoud je ook beter. Een roman bedoelt u? Niet waar? Die onthoud je beter als de waarheid. Jawel. Overigens, komt u dit bekend voor? Dit rode papier? Nee, u. Bonhoeff. Ja. Zang overal op aanplakzuilen. En wat staat erop? Meestal iets over roofovervallen of zo. Nee, nee. Niet meestal. Maar dit hier. Dit papier interesseert ons. Leest u eens voor. André Mulot, Veiler. Wegens Roof. Terechtgesteld. Uw spion. Een spion van de Engelse geheime dienst die op Roof uitgaat. U denkt zeker dat we achterlijk zijn. Nee. Verlaat u dan de getuigenbank. Zo vlug mogelijk. Meneer de advocaat fiscaal, uw requisiteur. Van het requisiteur kwam niks terecht. De advocaat fiscaal was nog half versuft ziet de zaak er natuurlijk volkomen anders uit. En dus blijft mij niet veel anders over... dan vrijspraak voor beklaagden te vragen. Op alle punten van de beschuldiging. Tenzij... Nee, dat is alles. Dat was alles. En die straf wegens het in bezit hebben van een wapen? Het achteraf wegwerken van een schoonheidsfoutje zodat ik niet voor niets in voorarrest had gezeten. Maar daar valt nu niets meer aan te veranderen. Omdat het de goede orde opnieuw zou verstoren. Bovendien staat hier in uw strafregister nog een tweede aantekening. Die is ook onjuist. U bent niet veroordeeld wegens zwarte handel? En niet met die stomme vijf maanden gevangenisstraf. Maar waar ging het dan om? Om Ika, het nichtje van een medegevangene. Ik zou van hem de groeten gaan brengen aan zijn broer. Van Horst? Dan hebt u geboft. Dat u toevallig op de goede manier hebt gebeld. Dat was geen toeval. Heeft hij u verteld wat er hier aan de hand is? Anders was ik niet gekomen. Waarom niet? Dan had ik het onplezierig gevonden. En nu vindt u het niet onplezierig. Integendeel. Waarvoor zat u daar? Voor landverraad. En u leeft nog? Uiterlijk wel, ja. En waar is zijn broer eigenlijk? Siegfried. Die werkt. Mijn tante ook. Uh, wilt u zo lang wachten? Als het u niet ongelegen komt. Oh, ik ben blij als ik eens een keer met iemand kan praten. Praat er nooit iemand met u? Jawel, maar... Nou ja, dat is niet zo belangrijk. Ik heb alleen een slecht geweten. U kunt er toch niets aan doen? Maar als ik hier niet in huis was... hoefde u nergens bang voor te zijn. Gekke. Als u bij mij was, dan zou ik nooit bang zijn. Bent u dat dan anders wel? Waarvoor? Weet ik niet. Maar hier voel ik me opeens veilig. Wel, eigenaardig. U had u toch juist in gevaar begeven? Juist niet. In geborgenheid? Dat wil zeggen dat u zich een outsider voelde? Omdat ik me bij haar geborgen voelde. Dat kwam immers juist doordat ik opgesloten zat. Wat was er eigenlijk met haar aan de hand? Ze was Tsjechisch. Haar moeder zat in het kamp... Maar Tsjechisch zijn is vandaag de dag misschien minder fraai. Nou ja, als het bijvoorbeeld een Joodse was geweest. Oh ja, dan had je een mooie naoorlogse film. Elk gezin heeft een ondergedoken Joods kind in huis. Elk blok hoofd een verzetbeweging. Van binnenuit ondermijnen enzovoort. Beschouwt u die verhalen als verzinsels? Laten we zeggen, gesneden naar het patroon van één goed model. En in werkelijkheid. was het in elk geval anders. In mijn geval kreeg ik weer een duw door wat de advocaat fiscaal me had bijgebracht... dat ik er tegen moest zijn. Het enige wat me nog ontbrak was de verzetsbeweging. En die begon u toen met die Ita. En wel op de dag dat ze een uur te laat kwam in het café... waar we altijd met elkaar afspraken. Ik neem me niet kwalijk, Harold. Ik kon niet eerder komen. Wat is er dan gebeurd? Ze zijn aan de deur geweest. Ze vroegen naar mij. Siegfried dus is dus meteen naar me toe gerend in de tuin. Wat wou ze? Me ophalen. Dan hebben ze mijn tante meegenomen. Zeg, ik heb gisteren een reuze herrie gehad, thuis. Ik wou het je eerst niet vertellen. Om mij? Ah, door die idioot, die we laatst in Café Lyon zagen. Wat heb je hem verteld? Niks, hij wist alles al. Dat oh, dacht ik wel. Zoiets gaat als een lopend vuurtje. En wat heeft hij precies verteld? Gewoon alles, en nog een beetje meer. Wat meer? Nou, wat hij er nog bij verzon. Mijn oude heer denkt nou dat je agentje bent van de Russische geheime dienst. Gelooft hij die dat? Ze geloven alles wat ze in de bios zien. Laatst was er zo'n film. Hè? Vader laat zoon terechtstellen omdat hij niet in het garee loopt. Dat heeft mijn oude heer waarschijnlijk nageaapt. De politie opgebeld. Mijn zoon is een volksverrader. Eerst landverrader, en nu volksverrader. Wat moeten we nou? Dat ligt aan jou. Ik moet hier weg. Dan ga ik mee. Jij hebt geen reden. En of ik die heb. Ik bedoel, jij hoeft niet onder te duiken. Ik duik toch al door al onder? Ja, innerlijk, ja maar. En als ik het nou ook uiterlijk doe, klopt tenminste alles weer met elkaar. Maar je kan toch niet alles opgeven? Dat wil ik juist. Wat verwachtte u daarvan? Als u het werkelijk wilt zien als een zaakje, een medeplichtige? Dat lijkt mij ook. Want normale liefde, kon je het amper noemen? Nee, het was geen normale liefde. Het was al wat meer dan dat. Daarom was ik juist zo ziels tevreden toen we in de metro zaten. Dat ik er eindelijk uit ben. Waaruit? Uit de hele boel. Jullie hebben zo'n mooi huis. Ja. Erg mooi, ja. je vader is een groot zakenman. Erg groot, ja. Zeg, zit je me inwendig uit te lachen? Nee, <laughs> mezelf dat ik er niet veel eerder tussenuit ben geknepen. Maar toen wist ik nog niet waar naartoe. Weet je het nu? Allicht, met jou. Nou zijn we er ook tussenuit geknepen zonder te weten waar naartoe. Eerst moet iemand je in het water gooien en dan leer je vanzelf zwemmen. Voorlopig zitten we in de ondergrondse en rij je rond met je koffer. Het was helemaal niet zo simpel om die over het balkon de tuin in te krijgen en daarna aan de achterkant eruit naar het park. Maar we kunnen niet de hele nacht blijven rondrijden. We stappen uit bij de Bayerische plaats. Daar woont iemand die een tegel een tijdje naast me heeft gelegen. Is hij te vertrouwen? Zijn manke poot is te vertrouwen. Hoezo? Daar was hij door gezonde mensen net zo lang mee opgevoed. Tot hij voor alles wat gezond was, niets meer over had. U kan het dus goed met hem vinden. Uitstekend. Hij hoorde per slot tot dezelfde groep. Niettemin, in erg goed Vond u zich daar niet. Dat vond Ika ook. Die mensen die hier komen, ik, ik weet het niet, Harold. Die horen bij de groep. Maar we recht zijn gekomen door de voorzienigheid. Weet je wat dat is, voorzienigheid? Een onderafdeling van de Rijkskanselarij. Die smoelen, die horen in een heel andere club thuis. Als je verzuipt, moet je het dan slot ook door piraten laten oppikken. Maar dan hoef je er nog geen te worden. Het spelletje meespelen totdat er land in zicht is. En op een kwaaie dag weet je zelf niet meer of er nog een spelletje is of dat je er al bij hoort. Zullen we naar oom Vrijsler gaan en hem om een kamer vragen? Hoe moet het dan met je zaken, Harald? Steun krijgen we niet of een uh, diplomaten te Maar jij doet meer dan hoeft. En dan bevoorraad je nog het andere. Een kip die geen eieren legt is voor de slacht. En als ze een keer te pakken krijgen? Nou, dan vragen ze er vast niet naar of mijn handel niet meer was dan hoeft of groter. En bovendien moeten we ook fatsoenlijk aangekleed zijn, anders vallen we op. Chic val je juist op. Maar op een plezierige manier. De mensen geloven tenslotte in hun heilige orde. Iemand die het goed gaat, die is ook goed. Dat is onzin. Maar hogere onzin. Vergeet dat niet. Ben je eigenlijk nooit bang? Niet als ik zaken doe. Maar wanneer wel? Als ik in mijn eentje thuis zit en wacht. Op mij? Dat ik een keer... Nee, nee ook zomaar omdat ik er in mijn eentje niet in kan geloven. Met mij is het precies zo. Gek. Wat eigenlijk? Ze kon er ook niet bij dat ze nog leefde en niet in het kamp zat... waar ze van rechts wegen had horen te zitten. Van rechts wegen. Klinkt overigens ook gek. En uw handel? Die haalde me tijdelijk uit de nachtmerrie. Ik dacht dat u het deed om aan te leven. Om het gevoel te hebben dat ik leefde. Neo-westers bewijs van existentie. Ik handel... Dus ik besta. En we leefden om plannetjes te smeden. En we smeden plannetjes om in leven te blijven. Hoe fantastischer ze waren, des te meer leefden we. En in Heringsdorf lenen we een roeiboot. Met een roeiboot over de Oostzee? Oh, het is er een met een motor. Dan hebben we benzine nodig. Een dieselmotor. Dus ik zorg voor petroleum. En proviant. Hoe lang duurt zo'n tocht? Hm, twee dagen misschien. Nee, nee, nee. Wacht eens even. M met de veerpont is het altijd maar een paar uur. Maar krijgen we die boot wel? Allicht. Die visser is een goede kennis van mijn oom. En hoe sturen we hem terug? Uh, met een schip misschien. Of we sturen hem geld. We, we kunnen hem er trouwens meteen voor betalen. En vanuit Zweden kan ik naar mijn vader in Montreal schrijven. Die stuurt ons wel geld. Montreal, dat is Canada, hè? Kunnen we daar niet naartoe met een boot? Zweden mogen overal naartoe. En als zo'n schip gecontroleerd wordt? Dan verstoppen we ons in het ruim. Zoiets heb ik wel eens gelezen. Altijd jezelf verstoppen. Dat is juist een lol. Voor mij niet. Wat doet je vader in Montreal? Hij was een porteur. Van Tsjechische auto's. Die bestaan er toch niet meer? Mm. Maar het gaat hem goed. Hij woont ergens buiten aan een rivier. Waarom zit jij er eigenlijk niet? Omdat we in Praag woonden, mijn moeder en ik. Tot zij... Zeg, zeg, zeg hebben ze daar ook verduistering? In Canada? Ja. Nee. Daar is alles of er geen oorlog is. Geen bondkaart en al die dingen? Of er geen oorlog is. Je kan nog kopen wat je wilt. Er zijn er geen bombardementen, geen politie. Geen politie? En niet als hier, bedoel ik... Zouden we daar. Wat? Ja, ik. Ik dacht zo bij mezelf. Als we wilden, zouden we zelfs kunnen trouwen, niet? Wil je dat? Hmm. Maar het kan nou eenmaal niet. Mijn vader hoeft zijn toestemming maar te geven. Daar, in Canada? Ja. Maar we zijn daar niet. En hoe haal je me er weer helemaal uit, Harold. Denk jij dat we het redden? Daarnet hadden we het al gered. En het was doodsimpel. Allicht. Achteraf was het allemaal doodsimpel. Achteraf. Daarnet leek het je heel vanzelfsprekend. Als je droomt lijkt alles je heel vanzelfsprekend. Ja, we zaten alleen maar te dromen. U wou de wereld waar u in zat te slim af zijn. Maar u was er helemaal niet in op uw gemak. Daarom verzonnen we een andere. Lief zo ver mogelijk weg. Eerst had ik aan Rio de Janeiro gedacht. Hoe kom je daar nou bij? Daar heeft een vriend van mijn tijd gewoond. Zijn vader was een consul. Maar dat is zo ver weg. Het kan niet ver genoeg zijn. Daar schijnt altijd de zon, hè? Oh, ik stel me Rio de Janeiro altijd helemaal wit voor. En een en al zonneschijn. En met palmen aan het strand. En auto's. En je kunt er alles kopen. Zelfs ananas. Weet je wat ananas is? Ik geloof dat ik het wel eens geproefd heb. Voor de oorlog. Ik twee jaar geleden nog. Die vriend van me... Bij hem thuis kregen ze altijd pakketten toegestuurd. Ananas? Ja? Het smaakt naar... <lacht> Ik weet het niet meer. Nou, het, het, het smaakt net als... Uh, uh, uh, wacht eens. Um... <lacht> Jij weet het ook niet. Nou, het, het smaakt gewoon helemaal anders. Helemaal anders <lacht> dan alles wat je hier hebt. Ah, daar is trouwens alles anders. Maar hoe komen we er? Via Zwitserland. In tegels had iemand in de cel naast me die er twee jaar geweest was. En toen is hij weer teruggekomen... Hij wou zijn vrouw halen. En in Zwitserland praten ze Duits. Daar verstaan ze ons tenminste. Geloof jij dat iemand maar Duits hoeft te spreken om ons te verstaan? In elk geval zal het ons daar makkelijker afgaan allemaal. Mm. Zwitserland is geloof ik beter dan Zweden. Ik vind het allebei even best. Alleen geld hebben we nodig. De vieze. Het boekman heeft me laatst goud aangeboden. Hij Moet het nou juist van hem komen? voor de Duitse bank krijgen we niks. Ik heb mijn medaillon nog. En mijn horloge. En die ring. Maar... Die is van mijn moeder. Nou, daar kunnen we twee keer van overnachten net. En dan heb jij niks meer. Oh, des te beter misschien. Zo blijft het steeds iets dat me eraan herinnert. Bovendien, we hebben toch veel meer nodig? Boekman zegt dat we alleen al voor de overtocht een kilo nodig hebben. Goud? Hm? Waar wil je dat vandaan halen? Kopen. Waarmee? Met het geld dat ik verdien. Ik heb iets groters in het vooruitzicht. Ja, en dan vangen ze je? Wel, nee. Hoe groter je handel, hoe veiliger hoe komen we trouwens in Zwitserland? Over het Bodemeer. Een roeibootjatte. <laughs> het zoveelste misdrijf. Maar dat was niet nodig. Op de meren van Berlijn waren genoeg bootjes te huur. De meren van Berlijn? Uh, daar hadden we kunnen doorgaan met onze film. Hm? Dus u bent niet naar Zwitserland gegaan? Nee. Naar een pension op de Courvustendam. Toen Ika niet langer bij die mensen wilde blijven. Dat was waarschijnlijk ook beter. Nee. Slechter. Toen moesten we een stuk voor twee personen spelen op een veel te groot toneel. Wat voor toneel? Bijvoorbeeld in het Eden Hotel. In de Grill Room. Kellners vlogen af en aan. De zakelijk leider dineerde. Wijn op tafel, orchideeën, sorbets en gebak. En ik zat erbij als Lord Spleen en wist niet wie ik speelde. <lacht> het lijkt wel of ze me aanzien voor de zoon van Goebbels. Je mag niet lachen, Harold. Dat lijkt verdacht. Wat lijkt er eigenlijk niet voor dag? Ook als je zo'n uitgebreid menu bestelt. Als we de dagschotel nemen, denken de mensen dat we hier niet thuis horen. En als we vleesbonnen van drie ons aan één maaltijd besteden, Zien dan... Zien ze me aan voor de zoon van Italiaanse gezant. Mag ik me voorstellen, Alfieri junior. Daar zie je ook precies naar uit. Of uh, graaf Kukominen, Fins jeugdleider. Kukominnen, klinkt goed, hè? Die officier daar in de hoek. Kijkt al door deze kant uit. Hm? Hij wil zeker zaken met me doen. Een SS'er. En die kan je het veiligste zaken doen En midden tussen ze inzitten is ook het veiligste Alles goed en wel Ik voel me hier niet op mijn gemak Jij voelt je nergens op je gemak Wel waar Op onze kamer Met zoveel mensen om me heen ben ik bang Ze zijn allemaal anders dan wij Vooral hier Het is gewoon akelig Dat vind ik ook Omdat het helemaal niet waar is Je neemt niet serieus Harald Kan ik niet bij het afwiegerschut ging het me net zo. Vijandelijk vliegtuig, afstand 1800 meter, in het vizier, vuur. En er was er geen vliegtuig. En je deed alleen maar net op je schoot. Ik, ik moest altijd lachen als ik de anderen in de weer zag vliegen die de hele komedie serieus namen. Maar hier is het serieus. Stel je voor dat de mensen wisten wie we zijn. Dan zouden ze opspringen, ons arresteren en aan de eerste de beste boom opknopen. Dat zeg je maar. Je meent het niet serieus. Ze doen het immers niet. Omdat ze niets weten. Omdat ze je aanzien voor iemand anders dan je bent. Als ze me daarvoor aanzien, dan ben ik het misschien ook wel. Half en half, uiterlijk tenminste. Ik zou het wel eens willen vragen aan een van ze. Hem alles vertellen en dan kijken of hij het gelooft. En als hij het niet gelooft, dan is het misschien ook niet zo. Vind je het leuk? Het liefste zou ik eens heel hard lachen. Zo hard, dat de film middenin breekt. Waarom doe je het dan niet? Omdat hij dan echt breekt. En wij in het donker zitten en niks meer om te lachen hebben. Je kan alleen lachen, zolang je alles verkroopt. En uitgerekend hier, waar niets dan SS-officieren zitten. Hier is de grap het leukst. Het is akelig. Dat komt misschien wel op hetzelfde neer. Wil je daarom altijd hier naartoe? Onder andere ook omdat de man van de toiletten een goede bemiddelaar is in het zaken doen. Straks komt er iemand. Sturmbahnfuhrer Taremba. Van de SS? Hij zit ergens bij de intendans en heeft een wagonlading dynamo sacklantarens georganiseerd... En die verkoopt hij? Zijn ze niet voor het front bestemd? Wat kan Zaremba het front schelen? Hij hoort tenslotte tot de elite van het officierendom... dus moet hij ook naar zijn stand leven. Doe niet zo cynisch, Harald. Ik? Doe ik cynisch? Ik ga liever weg als die komt. Dan mis je een leuke grap. Was die SS'er Zaremba zo'n grapjas? Nou en of. Hij kwam er net aan toen Ika wegging. Was dat uw meisje? Het Italiaanse zeker. Hm? Pittigras. Zuiver gras, zelfs, meneer de stoermbaanvuur. Past goed bij u. Blond en zwart. Passen blond en zwart goed bij elkaar? Allicht. Met de oude Germaanse heimwee naar het zuiden. Maar gemengd ras, toch? Dat... Blauwekul, jongen. Allicht, normaal komt er niks goeds van, maar soms is een scheutje vreemd bloed heel gunstig. Neem mij. Ik heb een Tsjechische grootvader. Dus een mengsel met Tsjechen is goed? Dat zijn de intelligentste slaven, jongen. Natuurlijk, met Polakken komt er niks uit, maar Tsjechen, dat is. Uh, ja, soms is dat het ware mengsel. <laughs> Wat drinkt u daar? Tokaai, ja? hè? Voornaamheerschap. De zakelijk leider moet af en toe netjes voor de dag komen. U bent een uitgekiene jongen. Nou, doen we zaken? Ja, ik neem het spul. Maar alles: twintigduizend stuks. Met de afrekening? Per duizend. Meer heb ik niet beschikbaar. Voor duizend hebt u bij de hand? Dat is niet slecht voor uw hè? U bent een uitgekookte jongen. Een Duitse jongen? Allicht, jullie moeten wel uitgekookt zijn. Uitstekend allemaal. Ik geef u het hele zootje. Omdat u een uitgekookte jongen bent. In elk opzicht, meneer. Daar reken ik ook op. En voor geval er iets misgaat... Ken ik u niet. Nooit gezien. In orde. U verdient er ook best op als u uitgekiend bent. Hoe brengt u die dingen aan, de man? Per honderd, voor 25 mark. 7 mark winst per stuk, een omzet van 3 tot 400. Als dus kerel, dat is 3 miljoen per dag. U verdient bijna net zoveel als ik. Ik heb ook onkosten, meneer de officier. boter kost 40 mark, een fles cognac 60. Je kunt er niet per dag voor 3 op opzuipen. De rest beleg ik. Goud, horloges, de vieze. U wilt zeker emigreren. Oh, een keertje naar Zweden, beetje op vakantie. Ik dacht dat u voor Zwitserland had gekozen. Gekozen hadden we niks. We maakten alleen plannen. En soms... Soms wil ik niks anders dan rustig op mijn gemak hier blijven. En Canada? En Rio de Janeiro? Het is allemaal zo ontzettend ver, Harold. Ik ben er te moe voor. Als het eerst allemaal maar eens voorbij is. Denk jij dat het ooit voorbij gaat? Het kan niet eeuwig duren. De oorlog. Nee... Nee, dat is zo eigenlijk. Maar, maar vroeger, toen ik klein was... in de kinderclub van de Hitlerjugend... Mm. moesten we soms op Mars. En s'avonds in het donker. Eindeloos. En, en dan was ik altijd bang dat het nooit meer op zou houden. En we nooit meer thuis zouden komen. Eens zal het toch wel weer normaal worden. Normaal? De toestand nu onderga ik als normaal. Dit is toch geen gewoon leven, Harold? Zoals het vroeger was. Ja, hoe was het vroeger? Nee, vertel eens. Ik, ik, ik luister graag naar spookjes... Hoe het was. Hm. Ik weet zelf ook niet meer. Ik ken het enkel van het fotoalbum van mijn ouders. Van hun Middellandse zeereis. Het mooiste in de menus. ochtends zeven verschillende soorten ontbijt. Denk jij alleen maar aan eten? Aan de rest ook. Hm? S'avonds in smoking. De band speelt. De mensen dansen. Kan jij dansen? Wat heeft dat met de vrede te maken? Weet ik niet. Ik ken het enkel van het album... Mezelf iets herinneren kan ik niet. Ik ook niet. En als we de oorlog winnen... Geloof je daar soms in? Nou, dat we een verlies hebben nog nooit iemand gezegd. Dan zeg ik het je. Ja, maar wat dan? Er gaat alles dan anders omdoen? Dan neem ik je mee naar Praag en dan duik je bij mij onder. Heus waar? Verheug je je daar soms op? O, ondergedoken leven leef je veel fijner. Uh, vind je niet? Als er geen angst bij kwam. Die houden we buiten. Dat is juist het fijne. En hier hebben we niemand, behalve elkaar. Dat is wat ik zo fijn vind. Oh, ik vind het vreselijk. Maar ook fijn. Een stem in de nacht, eentje maar, hoor je veel duidelijker. Overdag gaat die ene stem verloren. Ik raak mijn angst niet kwijt, Harald. Op een goede dag pakken ze ons. Klets, mij kan niks gebeuren. En alleen hoef jij niet weg te gaan. En als de politie hier eens kwam? Of als je ouders aangeven dat je spoorloos bent? Je laten zoeken. Ze lieten naar me zoeken door een particuliere detective. Dat was dan een bof voor u. Integendeel, die detective was een veel te goede detectief. Die gaf ook door wat u uitvoerde. In elk geval zei Ika op een avond... Er is iemand voor je geweest. Onze hospitaal had hem eergisteren al hier in huis gezien. Dat, wat wou die? Dat weet ik niet. Een oudere man, zei ze. Heb jij iemand dit adres opgegeven? Nee. Een, een, een oudere man... Wie kan dat zijn geweest? Misschien de politie? Ah, daar hebben ze geen oude mannen. Zouden we in de gaten worden gehouden? Dan hadden ze ons al lang kunnen oppakken. Tenzij ze nog meer te weten willen komen. Je hebt hier weer een hele koffer vol zaklantaarns staan. Die moet ik morgenochtend leveren. En als ze vannacht komen? Om ons op te pakken. Maar waarom zouden ze... Wat een vraag. Je weet toch wel wat er aan de hand is? Ik handel in zaklantarens, meer niet. Maar dat je met mij... Daaraan veranderen die zaklantarens toch niks? Zullen we hier niet liever vandaan gaan? Nu? Midden in de nacht? Wat kan dat schelen? Als we in gevaar zijn. Oh, Zo'n vaart loopt het heus niet. En waar moeten we trouwens naartoe? Uh, naar een ander pensioen. Of naar Reinhold. Of we gaan wandelen tot het ochtend is. Ik, ik ben zo moe als een hond. En alleen daarom laat je je oppakken. Het is toch nog niet zo ver? Als het zo ver is, dan is het te laat. Ik geloof niet dat dat iemand van de politie was. Maar je kan nooit weten... Misschien is het iemand die door Boekman is gestuurd of door een ander. Het kan net zo goed iemand van de politie zijn geweest. Dat geloof ik niet. Je wilt het niet geloven. U werd wat onbedachtzaam. De onbedachtzaamheid van de rentenier. Ik heb rust nodig, ik wil slapen. Gewoon pech dat hem die rust juist dan niet gegund wordt. ochtends vroeg werd er geklopt. Harold... Hij gaat hoor je dat. Het hmm, is ze. Politie! Open doen! <tie> ja, wat nu? Niks. Doe maar open. Oh, waar hebben we maar weggegaan. Verstop jij je tenminste? Daar is het nou te laat voor. Open nog niet. Ja, ja. Goedemorgen. Uw papieren. Uh, uh, uh, hier.. Uh, in, in, in mijn jasje. En uw vrouw staat u niet op? Wat zit er in die koffer? De, mijn spullen. Op schijt, vrouw, kleed u aan. Kijk eens in die kast, hebber. <lacht> Ze zijn er al bij. Nou, nou. Hebt u een paar kruidenierswinkels leeggeroofd? Nee, nee, nee, dat spul heb ik gekocht. Proviant voor een hele divisie. Moet je hier eens in die koffer kijken. Dat, dat zijn zaklantairens. Die naam, Olaf, waar Kramer al vier weken achtereen zit. Dit schijnt de grosier te zijn. Harald, zeg toch... En wordt door u niet met elkaar gesproken. Gaat u maar daar in die andere hoek staan, juffrouw. En waar zijn uw papieren? Die heb ik niet. Hoezo niet? Ze woont hier om de hoek. Ga ze maar gauw halen. U hebt hier niets in te brengen. Ja, maar, maar ze kan ze toch gaan halen? Om te beginnen gaat u allebei mee. U hebt dus me heus wel een en ander te vertellen. De kamer zal zich in zijn handen wrijven. Bent u klaar? Dan op naar het bureau. Daarna meteen naar het hoofdbureau. Maar kunnen we tenminste zo lang bij elkaar blijven? <laughs> bij elkaar blijven? Is dat uw enige zorg? Nee. Zeker om jullie verklaring af te spreken. U hebt geen idee wat we daar een lak kan hebben. Aan uw verklaringen? Je treuzelt maar een eind weg. Ehm. Um. Daarna, daarna hebben we een kamer in een pension genomen. En waarvan leefden jullie? Nou, Ik, ik heb wat handel gedreven. Hmm. De halve Kurfustendam overspoeld met dynamo <huch> Hoeveel hebt u er omgezet? Ongeveer een um, paar duizend. Hoeveel precies? Drie <huch> duizend ongeveer. Nou, laten we zeggen vier keer zoveel. Hm? <huch> Dat is dan nog aan de lage kant. En waar hebt u die dingen vandaan? Die man ken ik alleen van gezien. <huch> Vertel geen sprookjes. Heer, neem een sigaret voor jezelf. Ah, hm? huh. Staat nog niet genoteerd. Zo. Nee, wie kut. U hebt het er goed van genomen. Nou, u mag er honderd houden. Dank u. Mm -hmm. Dank heb ik niet nodig. Ik wil uw leverancier weten. Die ken ik niet. Ach, wat. Waarom zou u die man dekken? U gaat de bak in en hij lacht in zijn vuistje. Maar ik weet niet hoe die heet. Waar hij woont ook niet? Ook niet. Of waar hij te bereiken is? Hm? We rijden met u naartoe. Als we hem te pakken hebben, loopt het voor u met de sisser af. Die man heeft u verleid. Kunt u mij zeggen hoe het met ICA afloopt? Dat meisje er daar was? Weet ik niet. Maar kunt u er niet naar informeren? Nee, andere afdeling. Maar wat die leverancier betreft... daar ligt de bevoegdheid ook bij een andere afdeling. Wat krijgen we nou? Ik mag er niet over spreken. Staatsgeheim. Hm. Dacht u mij een maling te kunnen nemen? Dan bent u aan het verkeerde adres. Dat zei ik al. U bent niet bevoegd. Nee, maar... Wie is er dan wel bevoegd? De SD. Nou, als u liever naar de SD gaat... die schijnt u toch niet erg goed te kennen? Heel goed. Ik werk namelijk voor de SD. Bent u niet goed, snik. Ik moest hem er uiteindelijk toe krijgen het Zaremba op te bellen. En dat deed hij? Wat dacht u? Dat hij zin had zijn vingers te branden aan een apparaat waar hij die kneepjes niet van kende. Of veel te goed kende. En Zaremba? Hij kwam regelrecht naar mijn cel toe. Morgen, meneer de officier. Dat zit er met een lachend gezicht. Dan ben je gek geworden, of hoe zit dat? Nee, waarom? Heb ik je niet gezegd dat mijn naam er buiten moest blijven? Ik heb nog geen woord gezegd, tot dusver. Maar mijn naam heb je genoemd? Ik heb u alleen maar laten opbellen. En wat voor reden heb je opgegeven? Dat ik voor u werk. Man, jij bent stapelgek. Niet zo erg, nee. Hoezo dan? Het gaat erom te weten te komen waar die zaklantaars vandaan zijn. Wat? Ja, u kunt toch een wagonlading hebben zien vertrekken? En omdat u bij mij zo'n ding gezien had... ...wou u te weten zien te komen wie de leverancier was. En daarom vroeg u mij of ik er nog meer kon bezorgen. Maar waar is dat goed voor? Uw proces is aan de gang. Ik heb gezin met een wespennest te steken. Eén plezier zou u me kunnen doen. Sigaretten? Ook, maar met dat meisje. Uw vriendinnetje? Hangt die ook? Niet voor deze zaak, maar ze is Tsjechisch. En ze werd gezocht. Tsjechisch, man. Wat haal je er allemaal uit voor tijden. Ben je gek geworden? Je houdt je op in naar Tsjechische. Ik dacht dat u zei dat Tsjechen heel wat anders zijn. Man, er zit werkelijk een steekje bij jou los. Of hou je je van de domme? Wat gebeurt er met haar? Ze gaat naar een concentratiekamp wat anders. En wat gebeurt er in het kamp? Dan kom je niet om dingen die die niet gaan. Het gaat me heel erg aan. Er zijn meer vrouwen op de wereld. Er zijn ook meer officieren op de wereld voor uw baantje. Wou jij mij bedreigen? Je lijkt wel niet wijs. Ik laat jou zo naar Oranienburg sturen, mijn jongen. Dan krijgt u beslist Harry met uw meerdere. Met de heer Van Palsen. Van Palsen? Hoe ken je die? Ik heb zomaar relaties. Jij bent een uitgekookte jongen. Hoe loopt het nu af met Ika? Zal ik zal kijken wat ik aan kan doen. Maar jij houdt je mond. En? Ik heb niets meer gehoord. Ziet u nou? Had liever wat voor uzelf proberen te bereiken. Dan was ik er helemaal kwijt geweest. Zo toch ook? Nee, zo is ze er, er tenminste nog. In uw fantasie misschien. Maar niet in werkelijkheid. Wat is werkelijkheid? Werkelijkheid? In dit geval uw straf. Zoals het hier in de stukken staat. Nog altijd... Wat dacht u dan? Dat wou ik nou juist van u horen. Dan weet u het nu. Wat weet ik? Hallo. Huh? Ja, ja, ja, wat, wat, wat is er? Uh. U wilde toch gewekt worden? Huh? Ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Ik sta al een hele tijd te kloppen. Ach, ik, ik, ik, ik lag aan iets anders te denken... Maar iets anders. Ja, ik dacht dat u al weg was omdat er geen antwoord kwam. Dat komt wel meer voor, dat er geen antwoord komt. U heeft geluisterd naar het hoorspel Een Stem in de Nacht van Wolfgang Graat, Een bijdrage van de NCRV, eerder uitgezonden in 1968. Met Tom van Beek, Jan Borkes, Harry Bronk... Bert Dijkstra, Piet Ekel, Hans Karsenbarg... Floor Koen, Trudy Libosan... Corrie van der Linde, Erik Blooijer, Robert Sobels... Frans Somers, Gijsbert Tersteeg... Frans Vaassen en Jan Wechter. Vertaling Therese Kornips, regie Wim Pauw. Dit is Radio 1. U luistert naar Vlucht in het Verleden bij Max. Voor informatie over alle uitzendingen verwijs ik u graag naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. En onze programmering staat ook op teletextpagina 331. En wilt u reageren? Dat kan via het adres nachtvluchten-omroepmax.nl of u schrijft naar postbus 518-1200-Alpha-Mike in Hilversum. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met Nachtvluchten. In het volgende uur een compilatie van drie voor de Ida Gerhard Poëzieprijs genomineerde dichters. Heel graag tot zometeen.